Marielle Hageman met het NOS Journaal. In Amsterdam beginnen de twee academische ziekenhuizen... met spreekuren voor toekomstige ouders. Die kunnen daar erfelijkheidstesten laten doen... om te zien of ze een gen dragen dat kan leiden tot een kind... met een ernstige ziekte. Deze zogeheten preconceptietesten worden tot nu toe alleen gedaan... bij mensen die al weten dat in hun familie... een ernstige erfelijke ziekte voorkomt. In Moskou hebben meer dan 20.000 Russen meegelopen... in een herdenkingsmars voor Boris Nemtsov... De oppositieleider werd precies een jaar geleden, vlak bij het Kremlin, op straat doodgeschoten. De zaak is nooit opgehelderd. Vijf Chetjenen zijn in staat van beschuldiging gesteld, maar er is nooit een rechtszaak geweest. Meer dan de helft van alle kinderen met de diagnose astma heeft helemaal geen astma. Tot die conclusie komen onderzoekers van het Universitair Medisch Centrum in Utrecht. Bijna 5000 kinderen tussen de 6 en 18 zijn onderzocht. Volgens de onderzoekers is astma moeilijk vast te stellen bij kinderen jonger dan 6. Ze krijgen dan een voorlopige diagnose die wel steeds in hun dossier blijft staan. Huurders die klagen over de hoogte van de huur krijgen vaak gelijk. Dat meldt RTL Nieuws na analyse van ruim 20.000 uitspraken van de huurcommissie. Die is het in ruim 60% van de gevallen met de klagers eens. In een derde van de gevallen kreeg de huisbaas gelijk. Gemiddeld gaat de huur na een klacht zo'n 140 euro omlaag. Bij een brand in een varkenstal in Albergen bij Almelo zijn 500 varkens omgekomen. De brandweer kon voorkomen dat het vuur oversloeg naar andere stallen. Er is asbest vrijgekomen, maar dat ligt volgens de brandweer alleen op het terrein van de varkenshouderij. De oorzaak van de brand in Albergen is niet bekend. Het weer vanavond en vannacht blijft het droog. Aan zee is de temperatuur net boven nul. In het oosten vriest het 3 graden. Morgen opnieuw op de meeste plaatsen zonnig. In het noorden meer kans op bewolking. Het wordt een graad of 6 en de wind trekt iets aan. Dit was het NOS Journaal. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Entertainment for you. It was you before en can't help falling in love with you. We gaan lekker door met de Kelly family. En I can't help myself. Welkom van all Time Classics tot de hits van u. Dit is weer een nieuw uur entertainment for you met Fred Heij. I want you, I want to talk to you I want to be with you And I love you, I want you I want to talk to you I want to be with you I cannot change it I'm sure not making it One big hell of a fuck That you're crazy, and I love you. I want you. I wanna talk to you. I wanna be with you. I love you. I want you. I wanna talk to you. I wanna be with. be with you. Gary Pine en uh, Love Generation. En uh, ja, we gaan er nog een plaatje draaien van uh, Cornel die dus uh, 19 maart hier in de studio aanwezig is... bij CFM Zandvoort aan de Tolweg 10a. En uh, ja, als je denkt van nou, uh, ik heb daar wel een, uh, een paar vragen voor... of uh, ja, je wil hem ontmoeten... laat het even weten, zandvoortradio.gmail.com en uh, ja, misschien kunnen we wat betekenen. We gaan lekker verder met uh, Cornel dus... en het is toch nog uh, goed gekomen... ZFM Ik heb het verkeerd gedaan Ik had overal maling aan Dacht niet na Over een toekomst Hij vergat mijn droom Ik had geen hulp van buitenaf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 Jij achter me staat. En wat geweest is.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 Maar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 man nah. Jimmy Cliff en Reggae Nights. En uh, ja, we gaan natuurlijk lekker naar de drie op rij van Fred Heij. Dus blijf lekker luisteren. Tot 7 uur, entertainment voor jou hier bij ZFM Zandvoort op die 106.9. 106.9 c C love is Chris Neumann en een Quattro en Stamlet in. De tweede was Hot Chocolate en You Sexy Thing. En uh, ja, als laatste de Bee Gees en A Night on Broadway. En uh, ja, ik zou zeggen, blijf eventjes lekker luisteren. Want tot 7 uur ben ik bij u. En we gaan een lekker, uh, nu de avond valt hier in Zandvoort... een lekker zomersplaatje draaien van Richie Povry En, en uh, Mama Maria. Oftewel, zo heet dat nummer, La Chica. En uh, ja, we gaan uh, een plaatje draaien van uh, niemand minder dan Nienke eruit. Uh, ja, volgende week uh, is ze uh, eventjes uh, telefonisch in de uitzending hier bij CFM. En uh, ja, dan, dan laten we haar nieuwe plaat horen, haar nieuwe single. Dus volgende week uh, zaterdag uh, 5 maart. Dan, uh, dan laten we eventjes de nieuwe plaat horen van Nienke eruit, uh. Maar eventjes nu nog een ouwe en eh, ja, hier kan de pot op. Toen <tijd> ik jou tegenkwam, keek ik in jouw ogen. Want zo'n man als jij had ik nog nooit gezien. Je kwam steeds dichterbij. de man van de marine En uh, dan wordt het weer zomer. Dat zijn uh, diverse hits uh, van haar. Dus volgende week uh, hier bij ZFM. Entertainment for You. Tussen, tussen vijf en uh, zeven. Ja, dan uh, hebben wij eventjes telefonisch contact. En als je dus vragen hebt of uh, je wilt ze stellen. Uh, kan dat allemaal uh, via zandvoortradio.gmail.com. Of uh, ja, gewoon eventjes op Facebook. Uh, bij het bericht uh, plaatsen. En wat je vragen zijn. En dan kunnen we die altijd nog gaan stellen. Even kijken, wat gaan we doen? Ja, het is alweer kwart voor zeven. Dus we gaan heel langzaam naar de, naar de klok van zeven uur. Even kijken, Ja, we gaan verder met Tom Boxer en Antonia en de Morena.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 Tava tu na balada. A galera começou a dançar E passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que vai? É, nossa, nossa, assim você me mata.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 E pra sua menina mais linda, Tomei coragem e comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, delícia, delícia. Você me manda, ai, seo te pego, ai, ai, seo te pego, hein? Ah! Hey, hey, hey, hey, que delice, Ai, I shall te pego. I shall te pego, Michael Taylor. En dat, dat die 106.9 hier bij Entertainment For You van Zierwim Zandvoort. En ja, ja, ja, ja, we gaan er nog eentje doen: André Hazes Junior en. Uh,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 Dat heb ik echt niet goed gedaan Laten we die tijd maar snel vergeten Lieve schat, want daar was echt geen flikker aan Dus ik neem de liefde liever niet verliefd me lief Het lijkt soms zo vanzelfsprekend Ik neem de liefde, lieve, lieve, lieve. Ik hoop maar dat je dat ook ziet. Ik hoop dat iedereen dat ziet. Ja, u hoort goed. Het zit er al haast weer op. Entertainer for you. Ja, helaas. Twee uurtjes waren dit weer. Met wat geweldige muziek. En ik hoop dat u er in ieder geval van genoten hebt. Ik wel in ieder geval. En ja, volgende week proberen we het kunstje gewoon weer over te doen. Dus ik zou zeggen zeker bedankt voor het luisteren. En tot volgende week. We gaan zo nog een nummertje draaien. En ja. Ik zou zeggen blijf nog heel eventjes lekker luisteren. En Ik zie dat ik gewoon een hele, hele verkeerde plaat heb neergezet. Ja, want dat moet hem helemaal niet zijn. Maar dat gaat niet. Dat gaat helemaal goed komen. Zo, Zo, we hebben hem alweer. Dus nogmaals bedankt voor het luisteren. En hopelijk weer tot volgende week. En natuurlijk, volgende week hebben we een Nienke eruit in de uitzending. En op 19 maart, natuurlijk, Cornel in de studio. Dus als u daar uh, vragen voor hebt, of uh, ja, u kunt ze gewoon mailen. Zandvoortradio.gmail.com En uh, ja, natuurlijk kunt u uh, ook uh, via de berichten van uh, Facebook... daar kunt u dus ook uh, gewoon een, een vraagje stellen. Groetjes, tot volgende week. Bye-bye, zwaai-zwaai. En maak er een leuke avond van. Goed weekend, bye! Het was weer een leuke avond... Wat hadden we plezier? Is dus er snel voorbij gevlogen? Door mijn aderen stroomt nu bier. Maar de kastelijn wil sluiten, maar ik wil nog niet naar huis. De kroeg, dat is voor mij mijn tweede thuis. De laatste is van mij. Daarna kan er niets meer bij. Doe de lichten maar verstaan, want het prachtig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 De, allen, de allernieuwste morgen Maar morgen ben ik alles weer vergeten Zakken vol is mooi geweest. Ik heb de taxi al besteld. En mijn vrouwtje al verbeld. Zat ik... Mijn zakken vol is morgen geweest Ik heb de taxi al besteld En mijn vrouwtje al gebeld Zat ik kon nergens zo aan Maar ik kan niet laten staan in mijn cafeetje